Het weer, het is vrijwel overal bewolkt, op sommige plaatsen valt mogelijke spat regen. Het is vannacht een graad of 12. Overdag is het bewolkt, maar het blijft droog en het wordt een graad of 19. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad vielen op de A6 muiden lelystad bij Almere Stad 5 kilometer, en de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, bij de Heinenoordtunnel 3 een kwartier vertraging. Twee rijstokken zijn daar dicht.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 Go on. mmm, that's good. And now. The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 None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 Bye ...van dit moment horen bij CFM. Yeah. Luister dan elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 uur... ...naar de Eurobreakdown gepresenteerd door Maurice Mulder. En hoor je ook deze plaats van Fifth Harmony langskomen. Hier is Lucy Pearl...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 She is my queen, but she stays strong. Yeah, yeah, she is. All A chimney means a lot to her for her color burning brew. Holding snake tails for just a few.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 Dat is van 17 tot en met 19 juni het pop-up weekend in Zandvoort. En we kijken, meer informatie kunt u vinden op de website pop up, pop -up Op 17 juni van 3 uur s middags tot half 5 is het tijd voor de Zandvoortse klededracht. Volkleurenvereniging de Wurf toont op vrijdag 17 juni van, 5, van 3 uur s middags tot half 5. Kleding rond van rond 1875. Dus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 Tot 5 uur. Locatie: Ciqui Park, Zandvoort, burgemeester van Alvenstraat. Meer informatie over dit evenement kunt u uiteraard terugvinden op de website van het circuit. En wel www.circuitparkzandvoort.nl. www.circuitparkzandvoort.nl. En last but not least: op deze 19 juni vanaf 3 uur is het weer tijd voor Midsomer Speciaal Bierfestival. Midsomer Speciaal Bierfestival met live optredens van De Dijk met EI.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 Ik moet naar de wc, belasting voor.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 Should I say a wicked like that?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 Get yeah, the pretty girls and starting conversations All oh, my friends are turning green Yeah, the magician's assistant in their dream Oh, oh, oh And they come unstuck Faded, running down to the riptide Taking away to the dark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 for you and me hip hop hop can you tell me